Een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland zal volgend jaar in de vn veiligheidsraad alle verklaringen en resoluties over Afghanistan voorbereiden. Dat zei minister Zeilstra bij de presentatie van Nederland bij de VN. Nederland is vanaf 1 januari een van de tien roelerende leden van de veiligheidsraad. Normaal is dat voor een periode van twee jaar, maar Nederland doet het samen met Italië ieder één jaar. De verklaringen en resoluties over Afghanistan zijn een speciale taak voor Nederland. Verder zal Nederland zich volgens Zelstra op drie grote thema's richten. VN-missies, gerechtigheid en klimaatverandering. Een drugshandelaar moet de Nederlandse staat miljoenen betalen voor de winst die hij met drugstransporten heeft verdiend. De man smokkelde duizenden kilo's cocaïne van Brazilië via Frankfurt naar Rotterdam. De drugs waren verpakt in blikjes voor brandbare gel voor fondue sets. Het OM eiste 64 miljoen euro, maar de rechtbank schatte zijn winst lager in en bepaalde dat de drugshandelaar 9,6 miljoen moet terugbetalen. In Zimbabwe heeft een witte boer die van zijn land was verjaagd... zijn eigendom teruggekregen. Dat is voor het eerst sinds het vertrek van president Mugabe. Die liet sinds 2000 veel land van witte boeren afpakken. Mugabes opvolger Mnangagwa wil stoppen met de illegale inbeslagnames... omdat dat volgens hem beter is voor de economie van Zimbabwe. Michiel Kramer mag in de winterstop weg bij Feyenoord. Dat zei trainer Van Bronckhorst... na aanleiding van het incident met een broodje kroket... De spits komt in Rotterdam al een tijd niet aan spelen toe, maar tot voor kort wilde Feyenoord hem wel houden. Volgens Van Bronckhorst weet Kramer nu al een paar dagen dat hij weg mag. Gisteravond at hij in de rust van het bekerduel tegen Heracles een broodje kroket, duidelijk zichtbaar voor de camera's. Van Bronckhorst noemt dat onprofessioneel. Kramer heeft een boete gekregen en mag zondag niet meespelen tegen Roda JC. Het weer bewolkt wat motregen en nevelig. Vannacht is het niet koud, minimaal 5 graden. Morgen bewolkt en wat lichte regen. Het is vrij zacht, 9 of 10 ben graden. CFM, Dit is Edwin Gerritsen van de, de AWD. Er staan 20 files. De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. In Noord-Holland heeft de verkeer last van de mist, waardoor spitstroken gesloten blijven. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een kapotte auto. Tussen Beest en het Empel, 15 kilometer file met een, bijna een uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam, voor het Zaandam, 10 minuten op onthoud. A9 Amstelveen-Alkmaar, tussen Bothoeverdorp en het Velsen, een kwartier vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor het door plein, 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen Op de A16 richting Breda, daar is één rijstrook, twee rijstroken dicht.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 Dit is Kerst met ZFM met Man nu nu Zandvoort draait door. Welkom terug bij Hans en zijn vriendjes in de avond. En als ik het goed begrijp, dan zenden we alleen via de frequentie 106.9 uit. Maakt niet uit. Als we maar uitzenden, toch? En als we maar lol hebben, want dat, we... Heb dat hebben we wel, hoor. Uh -huh. Dat lukt wel, hoor. Ja, hoor. Ja, we hebben nog een heleboel te doen, hè. We krijgen natuurlijk de rep van de dag. Een stampot En het weer voor het komend weekend. En een verzoekje. Hebben we een verzoekje? Jazeker. We hebben een verzoekje. Ja, absoluut. We hebben een beller. Nee, we hebben geen beller. We, we hebben wel een verzoekje. Een verzoekje. Ja. En uh, ja, ik heb er maar eentje uit onze lijst uitgezocht. We kunnen niet meer op, uh, op Spotify. Uh, dat, ja, internet doet het niet. Het is toch heel jammer, maar het is niet anders. Volgende keer beter. Volgende keer zeker. Ik ben überhaupt blij dat we muziek kunnen draaien. <laughs> ja, want twee uur echt vol kletsen. Dan gaan we toch de mensen niet aandoen. Nou, hè? volgens mij lukt het ons wel. Jawel, <laughs> Jamel, dat, dat lukt wel. Maar ik zeg, dan gaan we de mensen niet nee, aandoen. Nee, nee, dat doen we maar niet. Maar goed, wat heb je voor nu uh, klaargezet? Ja, als? Dat weet ik niet. Maar ik uh, oh, dat weet je niet? Uh, yes, uh, uh, uh, take me home. Ik, dat vind ik wel een aardige. Nou, gezellig. Gaan we doen. Neem me mee naar huis, zou ik zeggen.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 Every minute gets easier the more you talk to me You rationalize my darkest thoughts Yeah, you set them free Came to you with a broken faith Ja, de de, de wet van Murphy is nu helemaal aan de ja, ja, ja, als er wel. iets misgaat, nou, gaat al, dat ook ja, echt mis. He? Maar het maakt niet uit, we hebben wel een die in ieder geval. Ja, we mogen ja, helemaal. Dus um, um, excuus voor de foutjes. Oh. Uh, we, we waren bij deze, mevrouw, en we waren ongeveer hier. Tell me I'm safe, you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 Just Klein, take me home. Met Als je een mooie gescruncht hoort op ja. de achtergrond. Ja. Die heeft zijn Hans, zeg eens. Ja, ja, precies, Hans. Hans. Dat zijn wij. Hans. Dat zijn wij. Wij? Hans. Jij bent Hans. Ik. Ja, precies. Ja. Ik, ga, ja. ik zou nog doorgaan hè, met... Uh, ja de, de cups van de BH's. De oh. maten. Weet je nog? Ja, ja, misschien, ja, ja, denk A, misschien, B, C en D ik hadden we gehad. Eigenlijk we hadden, dat uh, vergeten was. Maar hadden we. de A van Almost Boops. Ja. B van Barely Boops. Ja. C van Can't Complain. De D van Dang. En de dubbel D van Double Dang. Goed, dan gingen we naar E. Dubbel dubbel, dubbel. Enormus. ja moet met een E beginnen ja, dan ook. He? Enorm. En de F, waar begint de F mee? Fabulous. Bijna. Fake. <laughs> het is ja, nou. En dan hebben we nog de G. Oh, hebben die ook nog? Ja, we hebben ook de H nog. De, dit de is G. de G. Ja. Toet. Nee. G. Toet. Nee, de T begint ook niet met een G. Kom op. <laughs> een G. Get a reduction. Verklein ze. Ik ja, zie je echt zo ja. kijken. het brand wel wellicht, maar er is niemand thuis. Zo, die blik. Hebben wij ja. thuis ook wel eens, hoor. <laughs> en dan hebben we nog de H. H van Hans. Dan <laughs> ja, Dat had last van je rug hoor. Als je er zo bij loopt met een kupje ja. ja. haar uh, help, help. Me, help me. I've fallen over and I can't get up. Ja, dat is waar. net als die schapen. Dat is die ja, plof, ja, precies. <laughs> ja, dat waren de. Dus maar bestaat dat ma echt? Nee, nou, nou, nou, nou, nou, nou, maak je een grapje. Oh, maar, nee, maar, ja, maar maar? Dat is de de tafel. Maar is het echt zo? Bestaat die ha, zelfs? Ja, H bestaat zeker. Ja, echt? Ja. Allemaal. Ja. Clean-up. Aisle 2, please. <laughs> ja, precies. Hij begint spontaan te kwijlen. Nou, ja, nee, nee hoor. Daarvan wel nee <laughs> hoor. <laughs> <laughs> Hallo. <laughs> Goed, volgens mij is het tijd voor een muziekje. Eh, Rome. Ja, <laughs> <laughs> Red ons. Ja, ja, Nou. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now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 Adios. Adios. Ademarie. Ademarie. Ja, Annemarie. Oh. Annemarie. Helaas uh, no, nog geen internet. Nee. Uh, daar kan alleen uh, de technische dienst bij. En die bestaat hier uh, uit één man. En nee. de rest, uh, ja, die is niet ja, de technisch nog, ja. denk ik. De rest is weg. Dus uh, we gaan gewoon uh, verder. Ja, we doen net of er niks aan de hand is. Ja, ja, ja, ja. ja wat zullen we eten? Ja, wie ja, ja. ja, kan dat weten? Wie is de man die let? De Groenteman. De Groenteman. Uh, ik heb er hele lekker uitgezocht oh, veel vertel, vertel, wat gaan we eten, Hans? We gaan eten een stampot van verse spinazie met wilde zalm. En, oh god, gaan we dat eerst nog op jacht? Ja. Oh, nou vertel. Ja. Wat hebben we allemaal nodig? Een hengel. Nee. Nou ja, dat bedoel nee, ik. Nee, nee, we hebben, nee. net. Sportschimpen. Ja. Uh, laarzen, want je moet ja, alles in het water sportschimpen. staan. Sportschimpen. Wat ja, ik wilde zeggen sportschoenen. Maar toen van nee, dan moet je een gimp hebben. Nou, dat is een combinatie van Goedie sportschoenen door. en Oh, Maak ik ook eens een keer een foutje. Ik zeg Kijk, geen S te veel. Maar, ja. maar ik vind, een, het, ik vind een het... een keer, hè? je bent geboren. Laten we daar eens mee beginnen. Goed. Wat hebben we nodig? Wat In... hebben we nodig buiten de sportschoenen? Zonder voor... tussen S. ingrediënten voor vier personen. 800 gram aardappels. Uiteraard ge geschild. Dat zijn binten, zeggen ze. Een boter, een klontje. Een boterklontje. Kloterbontje. 100 gram ontbijtspek in plakken. Twee eieren. 500 gram verse spinazie. Eén blik John West rode zalm uitgelekt. Zo wild is Wilde het zalm, niet. rode zalm, hè, dan. Ja, dat staat er niet. Maar zo wild is het dus niet. Nootmuskaat en peper en zout. Stop it. Kijk, we kunnen toch geen internet hebben, maar, maar die hebben we wel. Dat kreng is er. Uh. Ja. We gaan het, uh, wat gaan we doen? Nou, we beginnen uiteraard natuurlijk met die aardappelschillen, want jij nog zo met een, met een schilletje. En dan zeggen we, dan verwarmen we de, de oven voor op 175 graden. En dat moet hete lucht zijn, want anders wordt het iets meer. Kook de aardappels in ruim water met een snufje zout in ongeveer 20 minuten gaar. Leg de plakken ontbijtspek op een ovenschaal... en dek ze af met bakpapier. Zet de overschaal 15 minuten in de oven om de plakken krokant te laten worden. Kook ondertussen de eieren, ongeveer zes minuten. Na het koken de eitjes goed laten schrikken onder een koude kraan en pellen. Giet de aardappels af. Giet de aardappels af. We hebben je rare gedachten hoor. Giet de aardappels af. Laat ze op laag, op laag vermogen droogstomen en stamp ze. Snijd de gewassen spinazie. Grof en meng deze met de gestampte aardappels. Serveer de zalm rondom de stamppot over, over en, meng, of en meng er doorheen. Breng het geheel op smaak met nootmuskaat, zout en peper en een klontje boter. Geef de aardappelmengsel op een schaal en decoreer met schijfjes ontbijtspek en stukjes ei. Ja, dat ja, nou, vind, vind, vind, vind ik goed. Hou je ervan of niet? Ik heb niet veel meer meegekregen nadat je zei over de eieren schrikken. Daarna was ik de weg even kwijt. Maar dat, dat kwam door een herinnering van vroeger. <laughs> niet naar vragen. ik gaan er niet naar vragen. Daarom vertel, Hele, spellen, nee, daarom vertelde ik niet een vragen. Nou, gaat het kleine krijg ja. maar uit die, die box uh, dan Wel even een tip van mij. Ja. Um, um, spinazie in combinatie met vis. Met? Vis? Salam is een vis. Ja. ja. Je zit aan. Nee, nee, baan. nee, ga maar nog. Ik vraag me. Ik, ik, ik, het, dat is een de blik. Wa, het is wat Toet zegt, weet je. Kijk in je ogen. <lacht> het brand ligt, maar er is, er is echt niemand thuis. <lacht> <lacht> ik kan er niks aan doen. Zo zag het recht uit. Nou, oké. Okay. <lacht> um, Hij is weg hoor nu. Hij is, is echt de, weg. De, het licht is, is nu ook uit. <lacht> ja. Het is echt een serieuze tip. Um, uh, spinazie met vis uh, uh, uh, uh, wordt toxisch. Oftewel, giftig. Dus niet te lang laten staan en zeker niet de volgende dag opeten. Nee, maar dat is met spinazie sowieso. Die moet je niet twee keer warm maken. dat, maar we, maar ook dat zegt hij niet. niet nee, wat? dat ook is ook echt waar. Ja, weet ik, maar dat zei hij niet. Nee, ik weet wel al wat hij Als je het überhaupt bij elkaar laat staan ja. en niet direct opeten. Ja. Als je het al een uur laat staan, ja. dan ben je al vergif naar binnen aan het maar wat Maar wat, wat gebeurt er in je maag dan? Ik weet niet meer precies wat er in je maag gebeurt. Maar um, de, het nitraat en stoffen uit de vis verbinden zich tot een... Uh, Oh. Toxisch geheel. Uh, ik denk dat het wat met nitraat te maken heeft. Ja. En dat uh, betekent gewoon dat zuurstof uit je bloed gebonden wordt. Dus dat, dat, dat is niet zo goed voor je. Krijg je dan ook dat het licht uit is? Hoor? Dat je wel kijkt, maar het licht is uit. Uh -huh. Ja, maar dan, is, dan, dan kijk je ook niet meer. Dan is het licht uit. Oh, is echt uit. Als je kijkt, brandt er licht, ja, maar er is niemand thuis. Is, ja, dat je hebt gelijk, sorry. Oké. Okay. Gauw, man. Kijk, hè! Jongen, hey. jongen, dat duurde wel lang, zeg! Ja, nou, jullie waren aan het praten en dan moet, moet ik altijd stil zijn. Heel goed. Ja. Dan kan ik. Doe bestel, dat dan ook. He? Ja, doe dus dat e dan, e dan e ook. Nee, Maar nu, moet, nu, nu mag ik praten okay, en dan, dan. dan moet jullie stil zijn. Let op, ik ga voor jou speciaal, omdat we geen internet hebben, een roffeltje doen. Tjing! <Glacht> Wat oh, nou, leuk, hè? Nog een dat keer! Wat is niet leuk, hè? Nog een keer! Nog een keer! Nee. Oh. Nee. Nou. Dat is een schaap. Ja, daar <laughs> lijkt er wel op. Ja. Vertel het eens. Wat gaan we bij onze lekkere stampot spinazie met wilde zalm eten? Een, een, een pudding. Ja, want die waren nog over. Ja. En dan ging mama pudding op me maken. Oh, wordt lekker. Ja. En, en wat is dat voor pudding dan? Is dat met. met... Gewoon een witte pudding en allemaal, allemaal stukjes pepernoten dat door. Wordt lekker? Ja. Oh. Vind ik wel. En wat is dat witte pudding? Wat is dat dan? Weet ik veel. Gewoon vernieuw, vanille witte, vanille, witte vanille, witte vanille pudding. pudding. Zo'n ja, vanille pudding overgebleven van vorig jaar. Oh. Hey, Geen je, idee. Dank je wel. Doe je de goede, zei je moeder. Ja, ga je doen. Fijne keestdagen. Ja, jij ja, ja, ja, ja. ook. Doei. En niet in de bal klimmen. Reeves. Dat is echt een gouden ouwe dit. Ik was op tijd nu, hè? Ik hield ja. op tijd mijn mond, hè? Ja, horen. Ronald, het was echt een gouden ouwe. Ja, ja dit, ja. Ook dat niet over mij, hoor. Nee. Oh. Je uh, bent <laughs> wel oud, maar niet goud. Oh, nou, dat is heel jammer dan. Ja, is meer, uh, <laughs> en ook, ook niet genomineerd? Oud en fout, ben je meer. Genomineerd geno voor wat, Hans? Uh, voor gouden ouwe. Nee. nee. Nee. Nee? Nou, lekker. Wat, wat is niet duidelijker, een nee... Oh, nou, vooruit dan maar weer. Ja. Ja? ja. Nou, vertel eens wat nuttigs. Nou, we hebben geen internet. Ik weet niet of dat nuttig is. Oh, ik kan er wel wat vertellen, hoor. Um, ik heb geen idee. Ik weet niet of dat echt reclame maken is. Maar een, um, um, een restaurant op de Zeestraat... waarbij allemaal oude schoolfoto's te zien zijn... dan weet eigenlijk iedereen wat ik bedoel. Maar ik zeg de naam niet. Um, die organiseert een diner, een kerstdiner... op eerste kerstdag... Smiddags tussen drie en half zes um, krijgen ouderen die alleenstaand zijn een drie gangen diner gratis aangeboden. Dat heeft uh, een Ja, en ze hebben een oproep gedaan om te kijken of ze mensen bij elkaar kunnen krijgen die al die ouderen kunnen ophalen en daar kunnen afzetten uh, bij het restaurant. En um, op het moment dat ze klaar zijn kunnen ze weer instappen en worden ze weer naar huis gebracht. Maar ik vind dat je daar wel reclame over mag maken. Ja, nou ja, goed. Het, uh, ja, je mag nooit namen noemen, maar um, ja. Ja, in dit geval, ze betalen het in drank- en spijslokaal de meester. Ja, nee, ze betalen er niks voor. Ze nee. hebben niet eens gevraagd of we dat wilden vernoemen. Nee. Um, ik vind het zelf heel belangrijk dat dit soort initiatieven echt wel Precies. Uh, bekendheid krijgen. Precies. Dus ik heb mezelf ook aangemeld om heen en weer te mogen rijden. Dus uh, oh? ik mag wel even ouderwetse taxi spelen. Kom je maar halen naar stand? Uh, Jij bent niet alleenstaand, meneer. Nee. Dat mag niet. Oh. Nee, onder het mom van geen mens mag met kerst alleen zijn. Dat is heel mooi. Hebben ze dit uh, ja. initiatief genomen? Dat dus, uh, top, hè? Ja, top. Ja. ja. Goed. Hebben een ster verdiend. <laughs> Zeker. Lukken. In the old town, I sure miss you, honey. You're Soul Town, the course. Je bent ook wel een boef, hè jij. Wie ik? Ja. Nee hoor. Je zwaait niet eens op het moment dat je de microfoon te open gooit. Nee, nee, niemand kijkt. Ja. Ho. Ho. We keken wel. Hey. hey ho. Ik ho. kijk. Dat zeg ik. 99 van de 100 keer heb ik naar je gekeken op het moment Precies. dat jij zwaait. 99 van de 100 keer. Dus? Ik ga weer met pepernoten voor met je. Weet je, weet jij dat C.F.M. Radio vanuit Zandvoort presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaiensteen. Bewolking houdt de overhand en af en toe valt er wat motregen. Nevel en mist kunnen zich eerst nog wat uitbreiden... maar in de loop van de nacht komt er meer wind en wordt het zicht beter. De minima liggen tussen de 5 en de 9 graden. Morgen blijft het meest bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Het wordt zo'n 10 graden en het is dus zacht. De zuidwestenwind is matig tot krachtig en bij zee af en toe krachtig. Zondag en maandag verandert er weinig. Dinsdag is er wat meer zon, maar ook dan kan er een bui vallen. Tot zover het standweerbericht. Het is mooi. Het licht gaat regenen. Dat is mooi. Er is nog steeds niemand thuis, hè? Nee, nee. Je, je krijgt hooguit het automatisch antwoordapparaat. Oh, en gaat die! Helemaal op. <laughs> Helaas Piep. kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Piep! Mijn huwelijk? Ja, ja. Hm. Ah, ah, nee, is niet waar. Is niet waar. Nee. Mijn huwelijk is, uh, is warm. Ja, je durft het niet te zeggen, hè? Ja hoor, wat is dat, erbij? dat zei ik net. Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik heb dan wel wat, want ja, ik, ik moet heel goed luisteren. Als ik geen nieuws heb... En, uh... <laughs> Als je jij is, geen nieuws hebt. Er is 23 december en volgens mij is dat zondag. Dit is vandaag de 21ste, dus uh, dat kan uh, kloppen, ja. Zou zou maar kunnen. Nee, het is op zaterdag. Zaterdag 23 december, het is de 22 e vandaag... zaterdag 23 december treedt de koninklijke Zangvereniging Maastricht de Staar op... in de Roos-Katholieke Agatha kerk Ze gaat meteen kijken. Het programma is nog onder voorbehoud... en een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk open. De kosten zijn 20 euro en de locatie is... Rooms-Katholieke Agatha kerk Grote Krocht, 45. -A -A Je wordt gecheckt, Hans. Ja, dat geeft hij. Maar het gelijk hoor, ik zat al uh, ja te knikken. Zet hij al ja te knikken? Kom maar. Meja nou. culpa. Kom maar. Ja hoor, ik geef me fout ja, graag toe. Nou, ik ik okay. ben Ronald. Dit oh, <laughs> <laughs> <laughs> nummer is speciaal geschreven voor jou, Hans. En dat noem ik nou vandaag. Nu is het volgens mij Alessia Dixon. Ik wil Alicia zeggen, maar het is Alessia ja. Dixon. Ja, Dixon. Uh, nog steeds geen internet? Nee, nee, nee. Dat dus, uh, zit hem nee, nee. Excuus nee, nee. Helaas. <laughs> ja. Uh, we hopen dat het uh, ergens uh, in de loop van de avond wordt opgelost. Maar ik vrees dat dat te laat is voor ja, onze uitzending. Dat denk ik ook, ja. Dus wij uh, ja. via de eter. Eter? Moet je eten? Via het eten. Oh. Ja. Dat is wel heel erg, dit. Ja. Goed. Echt, echt. Ik ga de hele uitzending een keer phonetisch uitschrijven voor die man. Weet wat je zegt, hè? Ja, ja ik weet wel wat ik zeg. Pas op, ja. pas, op, pas, ja. op pas op, pas op. Weet nou. jij nog wat, Hans? Want nee. jij zat nee. we helemaal nooit nee. zonder nieuws zijn. Nee. Nou, maar, maar, maar, we kunnen het dan nog ja. even een oproepje doen voor de ijsbaan. Alweer? Ja, ja, dat vind ja, ik best we wel. We gaan beginnen goed. met een oproepje voor de technische dienst. Ja. Nee, nou, de ik... ijsbaan is gewoon aanwezig hoor. Ook ja, al de technische het, ja. dienst. Dus uh, ja. daar hoef je geen oproep voor te doen. Nee. nee um, um, ik, ik vind het wel leuk om te vertellen dat je buiten de openingstijden. Uh, een uurtje voordat de hele grote meuk... meestal het ijs opdendert. dan heb je peuterschaatsen. Het is zo aandoenlijk om te zien. Alleen al uh, de peuters. de twee- en driejarigen. die mogen dan. Uh, voor 2 euro mogen ze een uur. Uh, IJs op. Dat is zo Krabbelen. Grappig. Ja, op de krabbertjes. Ik, komen, ja. komen ze dan ook? Ja, zeker. Is druk, ja, Vorig jaar was het echt, elke keer was het mega druk ja? ja, dat was echt zo leuk. Heb je de kleine ook bij je, of niet? Het, het is mijn kleine niet. Dus nou, komt joh, die kleine ik, ook ik om... ga de, Weet ik veel. Oh. Geen idee, joh. Oh, vraag het even straks, aan de Dat kind is al naar huis. volgende week weer, ja. net als jij. Jongen, jongen. Ja, nee, het, nee, meisje, meisje, het is een meisje. En je, je, het is continu de vraag naar de, naar de bekende weg, Hans. Ja, geen idee. Is, um, maar goed, maakt niet uit. Um, je, je bent echt wel thuis. Yeah. En ook al ga je niet schaatsen, we hebben een hele gezellige koekensopie. Ja, ja. ja vooral op maandag en woensdag. Mo uh, ja, woensdag en zaterdag, inderdaad. N uh, uh, uh. Ja. Het <laughs> ligt brand, maar er is echt niemand thuis, hoor. Nee, goed. Uh, woensdag en zaterdag, Hans, ja. Ja. de vrije middag en het begin van het weekend, ja. dan kan je het wel oh, onthouden. Ja. Dan is het gezellig. Uh, absoluut. Ja? <laughs> nee hoor, het is elke dag van de week. Nee, uh, is het er heel gezellig. De draaien daar ook uh, muziek? Maar, maar bepalen jullie de muziek of is dat een soort lopend uh, bandje? Uh, dat is een, een lopende uitzending. Een lopende uitzending. Dus je loopt ja. er achteraan. Uh, ik niet. Oh, ik doe oh, de niet. koek en soep Die loopt er nee, niet achteraan. Hoor. Ik deel je alleen maar er uit over te grappen, maar een lopend bandje, Hans. <laughs> ja maar dat, dat, was, de, dat was ongeveer toen Napoleon werd verslagen. Ja, dat, het, dat weten de kinderen <laughs> tegenwoordig ook niet meer, hè, he, wat het is. Ja, he. ja, ja. Een cassette recorder, wat? <laughs> ja. Een bandrecorder, wat zeg je nou? nou die heb je weer in retro-stijl, ja. ja. Ik bedoel, ja, de pick-up kan je ook weer aanschaffen. Die ja, sluit ja. je dan ja, wel eens maar op een computer aan, maar nee. je kan echt plaatjes draaien. Nee, slaien. hij zit bij mij op mijn installatie. Ik heb er één. Ja. En ik heb ook. Maar je ook. kan hem ook, weet je, die kinderen, we ja. hebben het over de jeugd. Die installeren hem toch echt op hun computertje. Oh, uh -huh. dat hebben wij oh. ook gedaan. Ja? Wij hebben ook af en toe een middag plaatjes zitten draaien. wet, oh, oh, dat... Ja, leuk hè. Ah, Voor- en leuk. achterkant. Leuk, wat leuk! Ja, dat was echt heel gezellig. Ja, geloof ik. Als je mee. Koenks. Koek en cooking on three burner. Ja, ik, ja, <laughs> <laughs> ik denk je ja, gaat koekiemonsten zeggen. Weet je, dat is het ook dat. Het koekiemonsten krijgen. Ja. Uh, bij de huidige omstandigheden, Hans, ben ik al blij dat je denkt. Dus uh, Ik reageer daar maar niet eens meer op. Waarom niet? Nou, dat doe ik maar niet. Waarom niet? Nou, daar heb ik geen zin in. Heb je er geen zin in? Nee, geen zin in ook gewoon. Je, je weet gewoon niet wat je terug moet zeggen. Ik ga, ik ga gewoon in de. Ik zet mijn hakken in het zand en ik ga in de hoek zitten. Oh my gosh. Je Jazeker. Maar oh, hij kan het zand? dat echt. Ja, echt? Hij hakken in het zand zetten? Ja. ja. Ligt hij dan geen zand? Zo oh. knap dat hij dat kan. Ja, precies, dat bedoel ik. Maar had jij iets gevonden nog? Oh joh, ik heb zoveel. Oh, vertel, vertel, vertel, vertel. Ja, vertel, nou dat vertel, weet vertel, je niet. Hou je van fietsen? Nee. Roo hou Ro je van fietsen? Nee, nee. Okay. nee daar krijg nou, dan ik zeer de van. hoef ik het ook niet te Ik heb ja, wel, want andere oh. mensen misschien wel. Ja. Wat, wat, wat uh, heb je uh, daar voor uh, leuks mee dan? Uh, fietsen op het circuit van Zandvoort. Oh, dat is met vrij fietsen en gevangen fietsen? Voor iedereen met helm gratis toegankelijk. Deze mogelijkheid wordt gecreëerd om fietsers fietserskennis te laten maken... met de 24 uurse en de 6 uurse race van Cycling Zandvoort op 16 en 17 juni. Van 1 tot kwart voor 3... Vrij fietsen en van drie tot, hal, tot uh, half vijf koersfietsen. Helm verplicht. Je kunt je gewoon melden bij de pitboxen. En vandaar het circuit betreden. De, in de inschrijving van de uh, Cycling Zandvoort van de zes en de 24 uur... is ook weer geopend op www.cyclingzandvoort.nl. Nou, en het circuit dat weten we eigenlijk allemaal wel te vinden. Dat is aan de burgemeester van Alverstraat 108. Ja. En voor de degenen die op een herenfiets zitten... tok is aan te raden. <laughs> Alweer een verzoekplaat. Oh? Ja, we hebben een verzoekplaatje. Oh? En deze keer is dat... Uh, Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Oh, dat vind ik een leuke. Je vrolijk van, hè? Ja. Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. CFM. Ja, eh, inderdaad. Nou, alleen op 106.9. Ja, nu even. Nog steeds. Ja, ja. ja. ja. immer nog. Ja, en de, er is 1 januari, dus dat schiet al lekker op. Is er weer een nieuwjaarsduik. Ik had al van jou gevraagd of jij er al meedeed, maar dat doet je niet. En dat is van 12 tot 3... En 12 uur dan begint, als ik het goed begrepen heb, de inschrijving. En dan gaan, we een, dan gaan ze een, een fixe warming-up maken. En om 2 uur gaan ze de, de zee gaan in. Gaan ze werkelijk het water in? Ja, dan gaan ja. Ze, en dat ga je, want ik heb, het, ik heb het geloof ik een keer of vijf meegedaan, dacht ik helemaal, vroeger. Mm -hmm. En uh, volgens mij is het zo, en ik weet niet of dat nog zo is. Dan uh, ga je eerst een hele zware warming-up doen. Dan zweet je je eigenlijk helemaal uh, rondom. Ja, dan en dan je krijgen... steeds meer kledingstukken uit. Ja, en dan ga je een soort uh, sauna-effect. En dan gaan ja. ze de eerste keer tot de knieën in het water. De tweede keer tot de waterlijn. En dan met de vlag voor tot de... Tot de waterlijn? Ja, tot de waterlijn. Tot, je... tot de heupen. Tot de heupen. Heupen. Waterlijn. Okay. Schaamlijn. En... Mm -hmm. Schaamlijn. Heel goed, ja. dank je. En dan daarna gaan ze met de vlag. En dat doen ze voor de foto's en de fotografen. Uh... Mm -hmm. En dan ga je ook onder. Hè. En dan is er plop. Ja, blub. Of blub. Ja. <laughs> maar ja. het, is, het is altijd een hele leuke. Ik kan me he, dat nog goed herinneren dat er altijd lekkere uh, ettersoep ge gemaakt werd daarna. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Volgens mij weet jij dat ook nog wel of niet? Ja. Nou. ja maar dan moest je wel, wel naar Haarlem toe. Ja, ja mijn, mijn dochter die zwom namelijk ook in Haarlem. Bij Rapido, of New York. Eerst word ik York en later Rapido. Uh, DWR. En, uh, Rab en Jort. Ja. En die zijn samengegaan. Toen Rapido. is het rapide geworden. Oh, okay. dat, ja. dat, dat wist ik dan niet. Want wij... ja, DWR is ermee begonnen. De Waterratter. Ook van Batenburg was initiatiefnemer. Ja. Die was ja. ook de eerste in Nederland die de, überhaupt een nieuwjaarsduik georganiseerd heeft. Ja. Heel veel mensen denken dat Scheveningen de eerste en de enige is. Maar dat nee. is helaas geen, niet. niet het geval. Nee. Nee. En mijn moeder die maakte vier van die mega grote pannen erwtensoep. Ja. En dan mocht ik helpen snijden. Leuk. En uh, worst snijden om daarna in te doen. Maar vooral roeren. Ja. God, mijn een lamme jatten ervan. <laughs> ja, maar ontzettend leuk. En ja, heel ja. erg lekker. En vooral ja. erg gezellig. Die hele meuk die kwam dan ja. naar ons clubhuis in Haarlem. En ja, dan, en, uh, en, ik weet nog dat we begonnen altijd met een soort introductie van ok. En dan ging je vertellen ja. wat er ging gebeuren. En, ja, je, dan moest je echt meedoen aan die warmte. Ja. anders werd hij ontzettend boos. Ja, ja, ja. ja. En ja. terecht. Ja. En je moest altijd als ouderen... Eén kleintje bij de hand nemen. Ja, precies. Moest je altijd was... iemand meenemen. Ja. ja, ik vond het altijd een hele leuke happening. Ja, was heel leuk. zeker. En ik, maar over die ettersoep dan even terug ja. te komen. Dus ja, geen touwtjes bij mijn broek. Ja, je moet een kleintje bij ja, de, de hand nemen. Ja, precies. Ja. ja, goed. Tjonge, ja, maar even jongen. over de ettersoep terug te komen. Je, ja, ja ik, ik heb gehoord van, uh, dat, dat je ettersoep gaat maken. Met een ja, van onze vaste luisteraars. Ja, we gaan doen, ja. Ja, en nou, ja. ik vind eigenlijk, en ik zei dat gisteren al. Ik vind eigenlijk dat je dat minstens een pannetje hier moet brengen. Ja, tijdens onze uitzending. Ja, ja, ja. Toch? Uh, nou, ja weet ik niet. Uh, ik kan het aan de vragen. Gaan we vanavond doen? Ja, gaan we doen. Ja. Zeggen niet aan de ene kant. Uh, ja? Het is alweer tijd ja. internet. Nee. Oh echt? Ja. Oh joh. Ja, echt? Ja. Nou, helemaal goed. Nou, geweldig. Helemaal goed, toch? Dan kunnen we het uh, toch nog goed afsluiten. Uh, nee, dat niet. Want dan moet eerst uh, Spotify ook uh, aan doen. Maar <laughs> ja. we hebben internet. Nou, dat is toch geweldig. Ja. Nou, helemaal goed. Ja. Wie, wie zou dat oh, wacht, gedaan wacht, hebben? Ik wacht even wachten. Nee, nee, je bent wel heel internet. enthousiast. Ik wou zeggen, het harde is weer internet. helemaal weg. Nou, maakt niet oh. uit. Uh, het idee was leuk. Ja, ja toch? je maakte ons even blij eigenlijk. Oh, nou, daar heb ik het internet niet voor nodig om blij te zijn, Hans. Oh. Ik heb toch een leuke uitzending achter de rug, jij Nou, niet? Ja, jawel, ja, nou, dat ging wel, ja. Hey, dat en, ging zonder uh, ja. internet. Nee, ja. En lachgassen helpt een hoop. Ja. Uh, speaking of Ok. Ok, ok, zo heet het nummer. Ok, dan. ok dan. Dat, is, voor, dat, dat is voor Ok Waterburg. Ja, Daar hebben we hem. Ook van waterpunnen. Ja. I really need you. I really need your love right now. I'm feeling fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle... Love me more just a little, just a little Overcomplicate but it's simple, but it's simple, but it's simple Will you love me more just a little So tell me now When every star falls from the sky And every last thought in the world breaks Oh hold me now When every ship is going down I don't feel nothing when I hear you say It's gonna be okay okay I'm really sorry Sorry I dragged you into this I overthink That's all it is Robin Schultz en James Plunt. Of ook, ok, wat je wil. <laughs> of ook, ok, ja. ja. Of van Batenburg. Ja. daar is hij weer. Ja, het was wel leuk, want we hebben um, een paar jaar geleden hebben we nog een uh, reunie gehad. bij In de planeet. Op oh. de planeetweg. <laughs> ja, het was erg leuk. Oh nee, daar zijn wij niet geweest. Nee. Ja, het was heel erg leuk ja? om al die mensen weer te zien. Ja, ja. ja heel bijzonder. Da wie, wie, uh, de, de familie Smit, ken je die ook nog? Nee. nee, want toen het rapido werd, ben ik gestopt met oh, zwemmen. Oh, zo. Nee, dat kan jij die dat niet. Dat was in van... 82 ja, uitbouw. Ja, die, die waren van rapido, ja. Ja. ja. Nou, ik denk dat jij daar net gestopt bent toen mijn dochter ging zwemmen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik ja. heb niet meer voor rapido geswommen. Nee. Nee. Goed gesprek. Lekker kort. Ja toch het interesseert niemand maar ja. wij, wij, wij wel wij, wij, wij, wij, wij verlof, wel. we hebben het toch niet boy Que no se bailen.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 And maybe till I say so, come get, come get some more. Ooh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come get me that, give me that. Boom, boom, boom. Breger Talento. Ah. Ah. CNCO. Ja. Hoe je dat in het Spaans ook mag gaan uh, ja. spreken. Um, zelfs zonder internet. <laughs> <laughs> nou, eh, hebben we nog steeds geen internet? Nee. Nou, hij zegt dat er verbinding is, maar dat het uh, ernstig langzaam is. Oh ja. ja en ik heb uh, nog steeds uh, geen verbinding. Maar, maakt niet uit. Nee hoor. Nee. Zo kwamen we er ook, toch? We hebben toch wel ja. een hoop lol. Al al ja. Uh, nee, ja. Oh, alleen iets minder luisteraars, dus dat vind ik dan wel weer jammer. Nou ja, ik vind het ook jammer dat een deel van je uitzending gewoon is door uh, ja. geen internet. Ja. Ja, maakt niet uit, weet je, volgende week gewoon nieuwe ja. ronden, nieuwe kansen. Ik hoop dat we dan uh, bij de, bij de IJsbaan misschien wel. Ja, we weet. weten het niet. Ja, we weten het niet. Weet je, dus, ja, of we nou bij de ijsbaan staan of hier in de studio. Maakt niks uit. We zijn hier gewoon. We zijn er gewoon. Tot volgende week. Ja. Dus. en een hele fijne kerstdag. Ja, maak ja. hem wat leuks van. Ja. Tot uh, na kerst. Ja. ja, dag. Klinkt dat oud hè? Tot dag, hè. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Friday, happy days. The weekend comes, My cycle